Ik, de deur, hoor, ik wil jullie ook niks zeggen, we horen dat jullie er zijn. Zijn we er nog allemaal in ja, Dat is toch een beetje hè? Ik ben er een beetje bij, joh. He, maar verder. Dan hebben we het over de zomer, en we zijn bijna in de zomer van 1990 aan het land, en dan vier wij de zomer van dit vriend, de Seltra.